Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft verontwaardigd gereageerd... op een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat oordeelde in een zaak rond Donald Trump... dat oud-presidenten niet vervolgd kunnen worden... voor bepaalde daden die ze als president hebben begaan. Biden stelt dat daarmee een gevaarlijk president is geschapen... en zegt dat niemand boven de wet staat. Zelfs de president van de Verenigde Staten niet. Trump heeft door de uitspraak van het hof tijd gewonnen in de rechtszaak over zijn pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren. Rechters moeten nu bepalen of Trump dit deed als privépersoon of als president. De kans dat dit voor de verkiezingen gebeurt is zeer klein. Op de Griekse eilanden Kos en Gios zijn bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Ze zijn uit voorzorg ondergebracht in hotels, scholen en sportcomplexen. Tientallen Nederlanders die komende dag naar Kos zouden gaan... hebben van reisorganisatie TUI te horen gekregen dat hun reis niet door kan gaan. De Griekse premier Mitsotakis waarschuwde gisteren al... voor een gevaarlijke zomer met veel bosbranden. Door de droogte en harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Tijdens een vlucht van Madrid naar Uruguay... zijn tientallen mensen gewond geraakt na hevige turbulentie... Het toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in Brazilië. Volgens Braziliaanse media moesten 30 mensen daar worden behandeld en zijn zeker tien van hen naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden hadden onder meer botbreuken en verwondingen in het gezicht. Eind mei viel er een dode na hevige turbulentie op een vlucht van Londen naar Singapore. Het weer vanuit het westen regen of motregen bij een graad of 14. De ochtend begint bewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het droger met vanavond ook af en toe zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Na al niet die morgen. Nachtzuster, hoe hey, <tie>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 Yeah. But I gotta be strong so. Van ZFM ZFM In the no headlights on the road tonight Everybody here is sleeping tight Ain't nobody gonna find us here We'll be Cupid's wings And then you flew away You touched my face And you called my name I burned with desire But you left me in me day. Tussen me dicen lo que quieres que no eres como todas las mujeres Te como te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo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 Como, como, como garrapata oh, yes. otra vez, otra vez. Boom, shakalaka, boom, shakalaka yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum shakalaka Pum shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum shakalaka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 Shake your them. Couch The thing I could